11 uur. Het nos journaal Jan van der Putten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn bij gevechten met rebellen zeker 13 Zuid-Afrikaanse militairen om het leven gekomen. President Zuma van Zuid-Afrika heeft dat bekendgemaakt. Dat er Zuid-Afrikaanse slachtoffers waren gevallen bij de strijd in de hoofdstad Bangui was al bekend, maar aantallen waren nog niet gegeven. Er raakten volgens Zuma ook 27 Zuid-Afrikaanse militairen gewond. Rebellenleider Michel Jotodia heeft zichzelf uitgeroepen tot het nieuwe staatshoofd. Volgens Franse media is hij van plan om zich vandaag in een toespraak aan het volk te presenteren. De reorganisatie bij pakjesbezorger TNT Express zal vooral gevolgen hebben voor de hoofdkantoren van het bedrijf. Dat zegt vakbond CNV Publieke Zaak. Er worden over de hele wereld activiteiten samengevoegd. Bijvoorbeeld op het gebied van IT en personeelszaken, zegt de bond. Dat zal vooral heel veel betekenen voor de hoofdkantoren. Ook het hoofdkantoor in Nederland, in Hoofddorp, verwacht het CNV. Waar de noodzakelijke ingrepen zijn. En ja, ik kan niet anders zeggen dat we ook van de werkgever gehoord hebben. dat ze alles gaan doen om mensen zoveel mogelijk te herplaatsen. of andere functies aan te bieden. Maar het blijft spannend, want dat zal toch niet zonder gedwongen ontslagen gaan, denk ik. TNT-express zegt dat bij de reorganisatie. 4000 banen verloren gaan. Beleggers reageren opgelucht op het akkoord over Cyprus. De belangrijkste Europese beurzen openden ongeveer 1 hoger. Ook de Amsterdamse AEX staat op een winst van bijna 1 Vorige week daalden de beurskoersen vanwege de onzekerheid over een akkoord... en over de impact van een mogelijk faillissement van Cyprus. Vooral de Europese bankaandelen profiteren van de duidelijkheid. Zo staat het aandeel ING ruim 3 hoger. ING maakte vorige week bekend dat de bank op Cyprus 1,1 miljard euro aan leningen aan bedrijven heeft uitstaan. In een week tijd hebben al bijna 4000 scholen zich aangemeld voor de Koningsspelen. Dat is ongeveer de helft van het aantal basisscholen in Nederland. Op die scholen zitten ruim 800.000 leerlingen. Die gaan sporten ter gelegenheid van de troonswisseling. Dat heeft het Nationaal Comité Inhuldiging bekendgemaakt. De Koningsspelen beginnen op vrijdag 26 april met een ontbijt op school. En daarna trapt het Koninklijk Paar de sportdag af. Hoe die verder wordt ingevuld mogen de deelnemende scholen zelf bepalen. Dan het weer nog. Zonnige perioden. In het zuiden eerst nog wel bewolking, maar later ook daar zon. Het blijft droog en het wordt 2 of 3 graden bij een schrale oostenwind. Vara. Radio 1. gids.fm Met Felix Murders. Goedemorgen. Bent u wel eens verhuisd naar een totaal ander landsdeel? Ja, nou dan behoort u tot de minderheid, blijkt het onderzoek. Want de Nederlander is hong vast, Zeker in provincies als Zeeland of Friesland... of streken als Twente of Zuid-Limburg. Gerrit Bloothoofd van het Meertens Instituut is de man die dat allemaal weet. Hij is zo hier. En ook typisch Nederlands wonen op het water. En het summum daarvan wonen in een Amsterdamse gracht. Ter gelegenheid van het 400 jaar Amsterdamse grachtenbestaan te bestaan... verschijnt vandaag het boek Nooit, Nooit, Nooit meer aan de wal. En daarin staan twintig portretten van woonbootbewoners. Van gestrande binnenvaartschippers tot waterjuppen. U hoort er een paar. En er is een nieuwe radioreclame die duidelijk maakt hoe belangrijk radio is voor de moderne mens. Met name voor de adverteerden. Voor twaalf uur een gesprek over de waarde van radioreclame. Heerlijk, die ijskoude polwind in de rug. Gaat u mee? Surf naar degids.fm. Maar eerst nog wel even over Cyprus, want het faillissement van het eiland is vannacht in de kleine uurtjes afgewend naar de zoveelste crisisvergadering. De Cypriotische bankensector wordt flink gesaneerd en een raal daarvoor krijgt Cyprus 10 miljard euro aan noodsteun van Europa. Wie kan dat pakket beter beoordelen dan onze schaduwminister van Financiën Arnoud Boot, tevens ook financiële economie aan de Universiteit van Amsterdam. Dag meneer Boot. Goedemorgen. Witvasters en belastingontduikers moeten, naar het zich nu laat aanzien, gaan meebetalen. En er wordt zelfs een hele bank geliquideerd op Cyprus. Bent u blij met de deal? De deal gaat nu in ieder geval de goede kant op. Het uh, probleem zat bij de banken, dus je moet de banken aanpakken. Uh, dus die moeten herstructureerd worden. En dat is in ieder geval onderdeel van wat op papier staat. En het andere is. Dat, uh, kijk, een Europees reddingspakket. Hè, als je besluit hè, wat, wat de euroleiders wilden om Cyprus uh, te redden... Uh, dan moet je wel een beetje aan de spelregels houden... ook als redders die gelden binnen het eurogebied. En dat heeft dan te maken met al die depositors onder de 100.000. Daar moet je, hoe je er ook over denkt, geen onzekerheid over scheppen. Sparers die uh, net geen 100.000 op de banken bestaan... die moeten gewoon beschermd worden, daar gaat het over. Ja, en dat is niet, uh, dat is, uh, ja, dat is niet omdat je ze leuk vindt... maar dat is omdat je dat in het eurogebied eigenlijk hebt gezegd... Dat dat is. En dat voorkomt dat iedereen naar die banken gaat rennen... ook in landen zoals Griekenland en Spanje... en hun geld gaat weghalen. Dus en die bij... deal die vorige week aan Cyprus werd voorgelegd... onder andere door Duitserbloem, dat was een verkeerde deal? Die was verkeerd voor twee redenen. Dus aan de ene kant die onzekerheid over die posto's, en de andere dat problemen niet bij de wortel aanpakten. En die problemen zijn bij de banken. Je kunt er wel geld in stoppen. Maar als je de banken niet herstructureert... loopt dat geld gewoon weer weg. En nu moet Cyprus dus zelf 5,8 miljard gaan ophoesten. 10 miljard krijgen ze van Europa. Cyprus had dat bedacht door allerlei dingen. Onder andere inderdaad heffingen op spaarrekeningen boven ja. de 100.000 euro. Maar ook een zogeheten solidariteitsfonds met uh, gelden van pensioenen. Wat is daarvan terecht te komen het fonds? Ja, dus, nou, dus nu, kijk, op zichzelf kun je er genoeg, uh, genoeg halen uit die hogere deposito's boven de 100.000. Als je dat percentage groot genoeg maakt, dan kun je aan die 5,8 miljard komen. Moet je het rond de 20% maken. Uh, dat kan. Het solidariteitsfonds, ja, dat is nog, ja, toch wel een beetje een wasneus, maar, uh, maar een beetje, uh, kijk, Merkel heeft daar heel negatief op gereageerd, ja. uh, omdat je eigenlijk toch impliciet, kijk, de kracht uiteindelijk moet zijn dat Cyprus er bovenop komt. En wij geven Cyprus steun, omdat de Cypriotische overheid het zelf niet kan. Maar als je nu een solidariteitsfonds creëert... waar je al de goede assets, goede activiteiten van, uh, van, van Cyprus... dus eigenlijk uit de economie haalt en gebruikt voor die 5,8 miljard... Dan de kan bezittingen dan... van de kerk bijvoorbeeld? Hè? Ja, dan, ja, maar als dat dan betekent... Kijk, als dat betekent kijk, bezittingen van de kerk is misschien niet zo erg... Hè, die kun je misschien op deze manier gebruiken... maar als het betekent dat het land niet meer productief vooruit kan... niet meer kan groeien, dan, uh, ja, dan ben je een beetje van de regen in de drup. Dus het Solidariteitsfonds kan eigenlijk alleen maar werken... als het echt middelen zijn die anders niet ter beschikking stonden. Maar kan Cyprus nu die 5,8 miljard ophoesten? Is het nou helemaal definitief dat ze dat kunnen? Ja, kijk, ze kunnen het alleen al, door alleen al uit deposito's boven de 100.000... dat percentage groot genoeg te maken. Maar gaan ze dat ook doen? Ja, dat moeten ze, dat moeten ze als ze geen alternatief hebben. Ja. Dus dat percentage wordt groter, wordt sowieso groter. Dus het grootste deel van die 5,8 miljard komt daaruit. En dat ze via een andere weg, dat er investeerders gevonden konden worden... die wat wilden bijdragen, ja, dat kan... En Misschien wil Rusland op het eind van de dag ook wat bijdragen. Want Rusland heeft natuurlijk hele grote belangen in Cyprus. Dus vorige week is er een fout gemaakt door die spaarders uh, beneden de 100.000 ook aan te pakken. En het is een fout die onder andere gemaakt is door Dijsselbloem? Ja, het is dus die uh, is die, die onder 100.000. Maar de tweede, laten we die niet, niet, niet onderschatten, is dat het probleem niet opgelost werd vorige week. Hè? Dus vorige week lag er helemaal geen reddingspakket. Nou. Dijsselbloem uh, is vooruitgeschoven doen als voorzitter van de Eurogroep. Uh, die, uh, al die andere leiders van de Eurogroep bleven ook achteraan staan... want ze wisten dat dit geen goed deal was. Dus ze hebben Dijsselbloem eigenlijk geofferd opgeofferd. Dat is eigenlijk wat vorige week gebeurd is. Is dat wat er gebeurd is? Ja, dat is wat er gebeurd is. Uh, je zag dus ook met, uh, met de oplossing van gisteren... dat, uh, dat de andere regeringsleiders en ook uh, uh, uh, uh, Lagarde van het IMF... veel prominenter in beeld waren. Want nu lag er een echte oplossing. Ja, maar Rompuy was een beeld, Barroso was een beeld, Iedereen Lagarde was een beeld. was een beeld. Iedereen was een beeld. Dus uh, kijk, vorige week lag er een oplossing. Die was geen oplossing. Voor Duitsland kwam het misschien goed uit. Omdat het suggereerde dat men mensen in Cyprus heel hard ging aanpakken. Dus voor de achter van Schauwbe, de minister van Financiën van Duitsland... Ja, van Merkel. Was het Merkel. Was het dus waarschijnlijk goed. Maar ze wilden zelf dat verhaal niet verkopen... want ze wisten dat de, dat de, dat de kop in de Financial Times zou zijn... dat de Europese regeringsleiders nu helemaal gek geworden waren. Denkt u echt dat ze Duitse bloem zo hebben gepiepeld? Ja, dat, nou ja, ze hebben het gedaan. Uh, dat is wat gebeurd is. Uh, Dijsselbloem heeft, uh, is in een heel moeilijke positie gebracht. Want hij is natuurlijk het oliemannetje. Hij, hij, moet, hij, hij, hij moet zichzelf niet op de voorgrond dringen. Maar hij moet die partijen bij elkaar brengen. Dus als die partijen tot een oplossing komen... en dat kwamen ze vorige een keer, verstrekt verkeerde oplossing... dan moet hij dat in wezen uitdragen. Maar je moet ergens een grens trekken. En dan kom je, dan kom je eruit van, heb je de goede adviseurs om je heen? Uh, zijn, je, zijn je ambtenaren midden in de nacht nog wakker... dat ze, dat ze de, hun Minister van Financiën beschermen tegen, ja, tegen een tunnelvisie die daar midden in de nacht ontstaan want is. Want dat was een tunnelvisie, die visie van vorige week. En heeft hij geen goede adviseurs om zich heen dan? Nou, hij kan hele goede ambtenaren om zich heen hebben. Maar als die ambtenaren in diezelfde tunnelvisie zitten, als ze half in slaap gevallen zijn om vier uur virus s'avonds. Nou, zijn die de goede dan? adviseurs dan? Ja, nee, goed, dan hebben ze in ieder geval op dat moment gefaald. Eh, tegelijkertijd moet Duitsland en dat zal hij zich nu ook gerealiseerd hebben. Kijk, hij moet ergens, moet hij die grens stellen, want zijn eigen geloofwaardigheid is cruciaal. Een fout kun je één keer maken, maar geen twee keer. Dus hij zal nu, hij zal het nu ook geleerd hebben... hij was een paar maanden minister van Financiën... moet een bank redden, SNS, Reaal, moet in Europa... allerlei dingen krijgt hij naar zijn hoofd... zit daarvoor tien jaar in de Tweede Kamer... dus je bent afhankelijk van die ambtenaren. En je bent afhankelijk van het feit... en ik denk dat Dijsselbloem dat nu ook geleerd heeft... hij moet twee mensen aan de buitenkant hebben... die hij midden in de nacht kan bellen... die niet in dezelfde tunnel zitten... en waar hij even kan voorleggen... is dit verstandig wat ik ga doen. Heeft hij gebeld? Nou ja, kijk, dat is... Uh, Iedereen die ook maar suggereert dat hij de minister adviseert en het publiek adviseert, is geen adviseur. Je moet absoluut, je moet absoluut. Die, uh, Dijsselbloem moet dit gaan organiseren. Uh, doet er niet toe wie hij daarvoor neemt. Hij moet mensen aan de buitenkant hebben. Mensen die de minister adviseren, moeten zichzelf niet op de voorgrond plaatsen als zijn de adviseur van een minister of adviseur van wie weet wat. He, daar heb je helemaal niets aan. Uh, dat is uh, ego egotripperij. Het gaat erom dat Dijsselbloem kan functioneren en hij zal dat moeten organiseren. En er zijn. Tientallen, honderden mensen in Nederland die die rol kunnen vervullen. En die dan in midden in de nacht niet in diezelfde tunnel zitten. Maar u zegt met zoveel woorden dat Duitsland geen weerstand heeft kunnen... of uh, Dijsselbloem geen weerstand heeft kunnen bieden aan Duitsland. Ja, maar dat is ook eigenlijk zijn rol. Zijn rol is om partijen bij elkaar te brengen. En als de euroleiders bereid zijn een bepaald akkoord te verdedigen... als zij tot een bepaald akkoord komen... En en dat akkoord ligt op tafel, en Frankrijk stemt erin... Duitsland stemt erin, de euroleiders stemmen erin... dan is het dan Dijsselbloem om dat uit, uit te dragen. Dus hij moet een grens vinden waarbij hij niet zelf zich manifesteert. Want hij, is, hij mag geen partij zijn in het geheel. Die grens moet hij vinden, maar tegelijkertijd toch tegelijkertijd ook zijn eigen geloofwaardigheid beschermt. Ja. En dat vergt, dat vergt dat je af en toe uit die tunnel kunt komen. En dat kun je niet zelf. Want als je daar 24 uur aan het onderhandelen bent geweest en het is 4 uur s'nachts en hier ligt, je, je ambtenaren hebben het A4'tje voor je neus gelegd wat je moet gaan voorlezen. Want zo gaat het. Hoe kun je dan nog helder zijn op dat moment? En dat is dus buitengewoon ingewikkeld en dat is, uh, Dijsselbloem is daar niet te benijden. Uh, dat heeft niks met de capaciteiten van de man te maken, de capaciteiten daar is niks mis mee. Hij moet een omgeving om zich heen hebben waarin die kan functioneren. En, en, en die moet gecreëerd worden en daar is het hier fout gegaan. Heeft dit plan nog gevolgen voor Nederland? Nou ja goed, gevolgen voor Nederland, uh, de, laten we eerlijk zijn, uh, de Europese regeringsleiders hebben de afgelopen weken weer laten zien dat als het op problemen in het eurogebied aankomt, dat ze niet tot goede oplossingen komen of slechts via de grootst mogelijke omweg. Eerst alle slechte wegen proberen en als die uitgeput zijn, komen ze misschien bij een goede weg. Wat, wat de crisis ook heeft laten zien, dat als puntje bepaald komt, nationale motieven domineren. Ik heb Duitsland genoemd hoe dat deal van vorige week op tafel kwam. Dat waren pure Duitse motieven. Die hadden niks te maken met de kracht van het eurogebied. Dus we zitten in een onvoorstelbaar ingewikkelde situatie. Nederland heeft er last van. Europa als ons belangrijkste exportmarkt. En ja, daar hebben we last van. Het is niet alleen de 10 miljard die misschien wel of misschien niet terugkomt. Het doet er niet toe, het is echt de steun. Uh, maar het is de geloofwaardigheid van de eurozone. En dat zal nog iets zijn wat heel lang bij ons blijft. Ja, en als je mij dan helemaal eerlijk vraagt... Dat, ja, dat, dat doe ik niet. Uh, helemaal eerlijk vraagt... Nee, toch wel, want dat is eigenlijk de kernvraag. Het eurogebied, zoals het nu in elkaar zit, is dit een lange termijn? Dat weet ik al uw antwoord. Dat heeft u al vaker gegeven. U ja. denkt van niet? Lange termijn, echt de lange. termijn. Kijk, we moeten nu zorgen dat alles op de rails komt. We moeten landen helpen als dat ons beleid is. Dan doen we dat, zetten we op de rails. De lange termijn van de eurozone, dat, moeten, dat zijn aparte landen. En die moeten economisch bij elkaar passen. Cultureel bij elkaar passen. En daar hebben we eh, ja, waarschijnlijk een onmogelijke weg te gaan. Dus uiteindelijk denk ik dat we realistisch moeten zijn. En niet blind moeten staren. Wederom tunnelvisie. Zo van, hoe dan ook mag het eurogebied nooit veranderen. Nog één laatste vraag. Eerlijk antwoord. Gaat Dijsselbloem vallen als voorzitter? Nee. nee. Als, als, als, als, als, ik, als ik de inschatting moet maken... Want kan natuurlijk wel, want ik kan het verkeerd zien. En het zal niet de eerste keer zijn. Kan, uiteraard kun je dingen verkeerd zien. En uiteraard zijn er allerlei politieke motieven die een rol kunnen spelen... waardoor, waardoor iemand zomaar geslachtofferd wordt. Mijn inschatting is uh, absoluut niet... Uh, Primair is, het ook, uh, is hij uh, letterlijk door, de, uh, door de, zijn collega's eigenlijk in de steek gelaten. En ik denk, ook, ik denk ook dat na dit deal, wat op zichzelf geen aantasting van Dijsselbloem is... want dit is het, in wezen het juiste deal. Het is een papieren deal, maar nog ja. blijken of het gaat werken. Uh, kan Dijsselbloem vooruit. En ik denk ook dat de euroleiders hem uh, die, uh, die kans geven. Annet boot, hoogleraar Financiële Economie aan de Universiteit van Amsterdam... en onze schaduwminister van Financiën. Hartelijk dank, excellentie. De Als je eenmaal op een woonboot zit, dan wil je nooit, nooit, nooit meer aan de wal. Tenminste, zo heet het boek over woonbootbewoners van journalist Joey Smits en fotograaf Friso Spoelstra. Verslaggever Robert-Jan Boy stapte aan boord bij de schrijfster en bij een van de geportretteerden, Lucas van Helsdingen. Hij heeft zijn boot afgemerkt in het centrum van Amsterdam, nota Spes Amsterdam. Dat moet hem zijn. Oh, kijk aan. De schipper staat me al op te wachten. Kom binnen. Kom binnen. Ma mag ik eerst even ja. buiten kijken? Wat ja, oh, de... natuurlijk. Ja, vanzelf. Het is wel een heel sierlijk schip. Ja, uh, valt me op, hè? Ja, hij is een beetje vies. Want ik heb deze zo niet geschropt. Binnenvaartachtig met een, een witte, witte opbouw. Het is een luxe motor. Dat is een vrachtschip gebouwd om op de motor te varen ja. uit 1930. Moet je even uitkijken, want dit is een venijnig trappetje. En je kunt je niet aan sturen of. Oh, kijk, we doen een luik open en we dalen af in het ruim. <laughs> dit is de oude laadruim Hier werd de vracht in gestopt. Nou, je zou het niet meer zeggen. Wat een ruimte. Hij is hoog voor een vrachtschip. Hij ja, heel hoog, omdat die witte opbouw wat hoger ja, is natuurlijk. Precies. Keukentje, karltje, bank. Jo. Wat is dit? Een vleugel. Wat is je professie? Uh, ik ben muzikant, maar ik ben blazer. Blazer, dus saxofonist, basklarinetist en barokhoboïst. Waar slaat je? Uh, ja, wacht even. Loop gewoon heel even snel. Een beetje voor de achter. Ah, dit is de voorkant van het schip hier dan? ongeveer. Dan ja. is hier nog. Oh, nog een tamelijk grote ruimte met ja. het bureautje, bed. Dit is nog steeds later. Hiervoor ja. is het vol onder. Daar kunnen we niet in, want het is helemaal vol rotsen. badkamer is hier. Oh. Ja, Dus, lichtbad. Maken, neem hier een lichtbad bij. Doe maar. Hallo. Kijk, uh, het schip van Joe hier ligt uh, meer een beetje aan de rand van het ruimershop. Volgens mij is dit een gedeelte van het IJmeer. Het lijkt wel of het A1 in de verte ja, aan de rand van, uh, van, van Zeeburg. Ja, het, het havengebied. Het. Amsterdam Rijnkanaal. Ja. Ook alweer zo'n oud binnenvaartje. Ja, het is een, uh, een Franse motor. is Het Het is geen luxe motor zoals die van Lucas, maar een Franse motor. Met een witte opbouw ook? Ja, klopt. Ik heb heel veel gevaren vroeger me gezeild, maar ik voel me lekker op het water. Ja. Dus toen wist ik ook dat ik het liefst echt een schip had... en niet, een, niet bijvoorbeeld zo'n betonnen bak met een huis erop. Hoewel dat ook heel lekker is. Maar wat is het lekker aan zo'n boot dan? Ja, dat je eventueel kan varen. Het vrije gevoel dat hij uh, zou kunnen varen, desnoods. Ook als je het niet doet. En Ik weet niet, er hangt natuurlijk ook gewoon simpelweg romantiek aan, aan een oud boot, schip. Een bootsfeer, ook al dat ja. je in Amsterdam aan, aan de kade ja. klonken. Ja, ja precies. Ja. ja, het is leuk. En het is heel leuk om een... Het is ook gewoon ontzettend leuk om, om te verzorgen... en af en toe naar de werf te gaan... en echt alles onder controle te proberen te hebben. Het is een hele aparte wereld volgens mij. Ja, zeker. De woonbotenwereld. Ja, dat is precies wat er leuk aan is ook. Ja. Zo? Ja. Nou ja, nu natuurlijk na... Nou, we hebben twee jaar rondgereisd bij al die uh, mensen op bezoek geweest. En dan zie je zoveel verschillende manieren van leven. En iedereen die moet zich actief verhouden tot zijn huis... Je kan niet als bij een huis denken, nou, mijn dak doet het prima. Je moet hier echt elke winter moet je opletten wat je aan het doen bent. Je hebt last van condens, een soort hele grote caravan eigenlijk ook. Ja. En je hebt, ja, als het vriest... Er zijn allemaal dingen waar je rekening mee. Je, je waterleiding kan bevriezen, dat is bij ons gebeurd afgelopen winter. Onder de grond. En dan komt, komen ze langs en dan zeggen ze, ja, mevrouw, dat is onder de grond. Dat kan eigenlijk niet. En dan, ja, maar ja. het is wel, dan heb je een heel raar gesprek natuurlijk. En dat is, het is zowel, het is net zo leuk als het vervelend kan zijn. En dat is prettig, nou, daar ben ik voor. Ik vind dat je actief moet wonen. Dat is goed voor je hoofd. Hij is ook kleiner geworden. De eerste keer dat ik op de werf was met mijn schip... was het onwaarschijnlijk groot en bedreigend groot. En nu heb ik het gevoel dat ik hem zo in mijn armen kan nemen. Dat klinkt bijna als een relatie. Ja, maar dat is het natuurlijk ook. Ja. Ja, ik heb de neiging om dan te knuffelen, eerlijk gezegd. Ja. Heb jij dat ook? Nee. Oei. Nou, het heeft, maar het, heeft, het stelde me gerust. Hij vertelde mij dat ook. En toen dacht ik, oeh, dat heb ik niet bij deze. Bij de vorige had ik het meer. Maar toen vertelde hij gelukkig dat het ieder jaar iets meer groeide. En we wonen hier nog maar zes maanden. En er zijn nu nog heel veel dingen wat ik, dat ik echt... Wat een rot ding is dit. Bijvoorbeeld het schommelen. Dat vind ik, vind ik kan ik echt irritant vinden. En er zijn meer dingen dat, dat hij iets niet doet. En dat ik niet snap waarom niet. En dan... Uh, nou, bijvoorbeeld zo'n vermaler, zo'n wc. En dan, en dan is er daaronder nog een tank en die gaat dan ergens naartoe. Maar ik weet niet waar. En dan sta je... Vaak gebeurt er s'nachts dan niets. Dan hoor je dat die pomp niet afslaat. En dan sta je daar te hannissen in de kou. En dan denk ik, wat een rot ding is dit. Ga toch in een huis wonen. Ja, maar dat is, dat is ook liefde, hè? Dat is liefde dat je ook denkt, wat een rot ding. Daar zit iets heel... Volgens mij kom ik daar ook niet meer van af. Dus als je moppert op je geliefdes en zo. Ben ik bang. Ik denk niet dat het lukt, dat huis... Ja, mooie klanken vanaf een woonboot in Amsterdam. En verslaggever Robert Jan Boy was ter plekke. Nooit, nooit, nooit meer aan de wal. Paul Weller dacht het ook. Hij dacht, ik, ik, ik, ik ga niet meer door met de jam. Ik ga samen met uh, Mike Talbot van Dexys Midnight Runners... Ga ik een nieuwe groep oprichten. Die heet de Style Council. That's bound for hope but left you in the queue With the shouting, waving, taunting, flaunting Friends' and crew Telling you that every lie You ever heard was true Have you stood up On that dark? Have you ever heard single van de Style Council die iets deed in Nederland. Have you ever had it blue uit 1986? De Gids.fm Janne Dekkers, wie kent haar niet? Die bezingt haar liefde voor Den Bos. Nooit van haar leven gaat ze daar vandaan. Met andere woorden, hoe honkvast kun je zijn? Nou. Diana staat daarin niet alleen. Nederlanders blijken over het algemeen nogal hongvast te zijn. Dat toont een nieuwe databank van het Meertens Instituut... waarin de verknochtheid van Nederlanders aan hun geboorteplaats in kaart is gebracht. En wij zit de oprichter van die databank, taalkundige Gerrit Bloothoofd. Dag meneer Bloothoofd. Goedemorgen. U bent al eens bij ons geweest, maar toen ging het over namen. Ja. U bent ook naamkundige. Helpt dan een beetje bij dit soort demografisch onderzoek? Uh, nou, omgekeerd eigenlijk. Vanuit de naamkunde ga je allerlei vragen stellen... van uh, waar, waarom zit deze familienaam alleen maar in Brabant... of waarom komt hij alleen maar in Twente voor? Dus uh, dat geeft de indicatie dat uh, mensen niet zo heel erg verhuizen... want die familienaam zit daarin vast. Hm. Nou ja, als je dat dan eenmaal weet, dan denk je van... het uh, is eigenlijk wel heel leuk om te weten... Van hoe, die, hoe dat verhuizen dan verloopt in Nederland. En, uh, en over welke periode strekt dat onderzoek zich uit van u? Nou, we konden met die en hadden we informatie over de hele Nederlandse bevolking. En uh, dat, uh, dat hebben we geanalyseerd. En dat konden we niet alleen van de huidige inwoners doen, maar ook van hun ouders en van hun grootouders. En als we heel erg ons best deden, kwamen er ook nog heel veel grootouders, uh, overgrootouders van mensen uit. Dus we hadden eigenlijk de hele 20 e eeuw uh, in de pocket en... Uh, en Daarmee ook de relatie van waar de diverse generaties in Nederland uh, hebben gewoond. Vanaf 1900 ongeveer is het in kaart gebracht. En welke streek in Nederland is dan het meest honkvast? Nou, dat zijn de streken die we ook wel herkennen als uh, met een sterke eigen identiteit qua cultuur, qua taal. Uh, en dat zijn dan, uh, zegt Zuid-Limburg, uh, Twente, Friesland, uh, Zeeland... En uh, nou, nou ook wel soms heel erg plaatselijk uh, geworden. Dus dat dialect helpt mee? Dat water helpt mee? In het geval van zijn uh, het is, je heuvels in Limburg? De, ja, wie <laughs> weet. <laughs> nee, het, het, zijn natuurlijk, het is een heel complex van factoren. Maar ik zeggen als, als men zich thuis voelt in een streek... en daar speelt taal ongetwijfeld een rol... maar er speelt ook de familienetwerken... er speelt soms ook geloof een rol... Uh, ja, dan, dan, dan wil je daar niet meer weg. En, uh, je hebt vast een zeker percentage bij de hand... Hè, van de honkvastheid van bijvoorbeeld de Fries... Ja, nou ja, je kunt zeggen dat, uh, dat 70% van de uh, inwoners in Friesland uh, daar ook geboren is. Maar dat kun je ook eigenlijk zeggen van de voorgaande generaties. En dat betekent dat in die voorgaande generaties... bijna niemand uh, Friesland is uitgetrokken. Als, zolang je de huidige generatie daar nog woont. En de religie, speelt die nog een rol bij het besluit om in een bepaalde streek te blijven wonen? Ja, nou het meest... Duidelijk zijn, is daar de gesloten gemeenschappen van zeg maar, de sterk gereformeerde gemeenten, die we natuurlijk allerlei, allemaal kennen. En waar ook de klededrag bijvoorbeeld het heel lang heeft uitgehouden. Uh, en dat zijn Staphorst, Spakenburg, Volendam, dat is dan katholiek. Uh, Katwijk, ja, dat zijn de, de, de plaatsen waar men echt in de plaats blijft. In de andere gebieden is het vaak ook de regio. Maar uh, als dat je zelf eigenlijk uh, enclaves, dan kom je niet binnen als buitenstaander misschien. En dat, uh, ja, nou ja, dat, ja dat, dat, daar zal je, het zal je heel veel moeite kosten, laat het sowieso zeggen, om je daar uh, aan te passen en daarin opgenomen te worden, om geaccepteerd te worden. Maar er zijn er van mensen die wegtrekken uit uh, hun geliefde streken, als ze er geen werk kunnen vinden en elders wel, dan moeten ze over verhuizen. Ja, dat is helemaal waar. Uh, dat betekent wel, en dat zie je vooral in de dat is in de noordelijke provincies nog wel gebeurd. Dat als de werkgelegenheid daar te laag, laag is, en dan is het arbeidsmigratie, dan, uh, dan is wel, nou dan moet de nood wel hoog zijn, maar dan is men bereid te verhuizen. Wat wat je eigenlijk ook veel vaak ziet is dat mensen gewoon liever uh, 50 of 100 kilometer forensen... en in de geboortestreek blijven wonen dan, uh, dan uit de streek dag verhuizen. Weer denk, of geen weer, het maakt niet uit. Dus ze willen terug naar Liever een in de file, liever in de file dan, uh, dan verhuizen. Ja. En zijn er ook streken waar het tegendeel geldt, waar waar juist sprake is van veel verloop? Maar mensen die nou, niet of nauwelijks geboren zijn? Ja, nou, er zijn twee, twee uh, uitersten. Of kun je zeggen, er zijn de hele rijke gemeenten. Daar uh, heb je pas geld genoeg voor, kun je zeggen, als je, uh, als je 50 bent. En dan zijn de kinderen dan ook niet geboren en als je overlijdt, zeg maar, dan, uh, nou ja, dan, dan ben je dus ook weer weg. Uh, dus Bloemendaal, uh, Roosendaal, Gelderland, uh, ook wel in het Gooi. Nou ja, goed, we kennen de rijke streken van Nederland. Daar is het verloop dus uh, behoorlijk groot. Daar, is, daar, daar woon je niet, generaties achter elkaar uh, uh, kan je daar blijven wonen. Dan moet je geld hebben om een huis te kopen. Dat is vaak een duur huis. Ja, ja. nee, met andere woorden, dat heb je pas op het moment dat de ja. kinderen wellicht de uit zijn. Ja, en die kinderen die hebben zich al weer elders gezeteld en... Uh, nou, Verspreid zich dan en blijven dus verspreid. Uh, je vindt het ook uh, bijvoorbeeld in uh, plattelandsgebieden in de buurt van grote steden. Dus de, de Beemster en de Schermer. Uh, t, ja, daar woont men ook niet generaties lang, want men verhuist naar Alkmaar of men naar uh, Amsterdam of de Zaanstreek. En daar zie je dus ook heel veel verloop uh, eigenlijk. Daar kun je dus niet spreken van hechte gemeenschappen. Heeft dat invloed nou ja, op de gemeenschap dus, of niet? Ja, dat is... Uh... Is dat nog onderdeel geweest van het onderzoek? Nou, we, hebben, we hebben dus die verplaatsingen geanalyseerd... en we geven deze data aan anderen ook. Dat is natuurlijk ook bedoeld. Het is niet af. Uh, het, het moet inspiratie geven aan anderen... om uh, waarneming te doen aan wat wij nu over verhuizingen, over generaties zien... en dan dat koppelen aan uh, demografische veranderingen... maar ook sociale veranderingen. Maar wie zijn die anderen? Wie heeft er wat aan bijvoorbeeld? Nou, die demografen die ik al noemde... die vinden dat buitengewoon interessant. Uh, ik moet zeggen dat een aantal jaren geleden... kreeg ik ook uh, sociaal-economen uh, die vragen stelden... van wacht eens even, jij kan leuke dingen doen met die familienamen. Vertel ons dan ook eens eventjes wat over verhuizingen. Dus daar hebben wij ook weer inspiratie uit opgedaan... Om dit te presenteren aan de wetenschap en vervolgens ook te zeggen van... Uh, nou, nu kunnen jullie vragen daarmee proberen te beantwoorden. Dan zijn er ook ministeries die hierin geïnteresseerd zijn... of kan het ze eigenlijk weinig schelen? Uh, nou, het was erg leuk dat twee weken nadat de databank de lucht in ging... minister Plasterk een tweet uh, de wereld indeed... Van dat hij het buitengewoon leuk vond dat in Almere... Uh, meer geboren Amsterdammers wonen dan in Amsterdam zelf. En dat had hij natuurlijk, die provinciale herindeling... of, of samenvoeging, uh, daarbij in gedachten. Dus uh, ja, inderdaad, uh, vanuit, op allerlei niveaus... vindt men het toch buitengewoon nuttige en bruikbare informatie. En Bloothoofd, waar komt die naam vandaan? Uh, die komt uh, inderdaad uit de schermer, trouwens, die ik dat noemde. Maar dat is wel 350 jaar terug. En uh, heeft zich heel lang in Noord-Holland uh, gehandhaafd. En uh, toen, nou ja. toen kwamen en dat, die, daar Die, die stedelijke die kwamen daar wonen en toen bent u ook mee verhuisd. Nou, uiteindelijk ben ik inderdaad uh, in, uh, in, in de beeld terechtgekomen. Maar toch, als je de familienaam, verspreiding van Bloothoofd ziet, dan zie je ze allemaal nog steeds in. Uh, of bijna allemaal dus, in Noord-Holland wonen. En speelt liefde nog een beetje? In dit geheel van verhuizen? Uh, dat, we hebben inderdaad bekeken of vrouwen en mannen. Uh, de verspreiding daarvan. in de verschillende generaties op verschillend verloopt. Dus dat die vrouwen naar de man toe gaan of andersom. Dat je, uh, en dat, dat konden we eigenlijk niet vinden. Uh, er is wel sprake van dat arbeidsmigratie. misschien voor mannen belangrijker is dan voor vrouwen. Maar in het totale patroon. is daar vrij uh, weinig uh, aanleiding voor. Vinden. Ik wil jammer dat die liefde er. Niet uit de te leren is. Ja. Maar misschien is het tijd voor een ander onderzoek weer. Van het Meertens Instituut. <laughs> We vinden vast alweer wat. Uh, wat uh, heel boeiend is voor ons allemaal. Ja. Gert Bloedhoofd van de Universiteit Utrecht. en van het Meertens Instituut over de hongvastheid van de Nederlanden. Met dank. Voor 12 uur hoort u nog waarom muskusratten binnenkort worden gemerkt en gezenderd. en de onbewuste beïnvloeding door de Ridder. Na het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1 Het NOS-journaal. In de Centraal Afrikaanse Republiek zijn bij gevechten met rebellen zeker 13 Zuid-Afrikaanse militairen om het leven gekomen. President Zuma van Zuid-Afrika heeft dat bekendgemaakt. En er raakten volgens Zuma ook 27 Zuid-Afrikaanse militairen gewond. Rebellenleider Michel Diotodia heeft zichzelf uitgeroepen tot het nieuwe staatshoofd van de Centraal Afrikaanse Republiek. Volgens Franse media is hij van plan om zich vandaag in een toespraak aan het volk te presenteren. Bij treinstations is vaak te weinig plaats om fietsen neer te zetten. En dat leidt ertoe dat reizigers mogelijk vaker voor de auto kiezen. En daarmee dreigt volgens de Fietsersbond de fiets aan zijn eigen succes ten onder te gaan. Alle steden met meer dan 100.000 inwoners hebben met het probleem te maken. Maar studentensteden het meest. De vier grootste steden hebben al besloten om tienduizenden extra parkeerplekken voor fietsen aan te leggen. En het voor de lol jagen op dieren moet worden verboden. En er moet meer worden geïnvesteerd in natuurgebieden. Dat vinden PvdA, D66 en GroenLinks. Ze presenteren vandaag hun initiatiefnota Mooi Nederland... aan staatssecretaris Dijksma. De drie partijen vinden dat de natuurwetgeving nu te versnipperd is. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Gids. Zometeen is de Singaporees aan het uitsterven. En het antwoord krijgt u zo nu nog niet. Even wachten tot na de Kings met dedicated follower of Fashion. They Him, so he's got to buy the best, cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds, round the boutiques of London town, eagerly pursuing all the latest fads and trends, cause he's a dedicated follower of fashion.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 He loves and that is Flattery One week he's In polka dots and next week He's in strife but he's A meditative follower of fashion. They seek him here They seek him there In Regent Street is on each one a dedicated follower of fashion. Oh, yes, he is. Oh, yes, he is. Oh, yes, he is. Oh, yes, he is. Oh, yes is. His world is built round discotheques and parties. His pleasure-seeking individual always looks his best, because he's a dedicated follower of fashion. Oh, yes, he is. Oh, yes, oh yes he, is. he is. Oh, yes, he is. Oh, yes, he is. He flips from shop to shop just like a butterfly. He, he matters out of the cloth. He is as big as a day. 'cause he's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower Het nummer van Ray en Dave Davis. En hier is een dedicated follower of fashion. Althans een groep van Ray and Day. en Dave. Uh, en daarna kwamen ze met het nummer Dandy. Zou dat iets met elkaar te maken hebben? De gids .fm. De wereldontvanger. Willem Frank de Noot, goedemorgen. Jij neemt mij mee naar Singapore. Ik heb Singapore ontzettend succesvol economisch gezien. En ze hebben inmiddels daar een hoger inkomen dan wij bijvoorbeeld. En dan kunnen we met uh, jaloezie naar kijken. Dat land is... Erg conservatief. Weeëngebeenten als je afval op straat gooit. Kauwgom bijvoorbeeld. Nou. Maar de vraag die het land nu bezighoudt: is er in de verre toekomst überhaupt nog een Singaporees die afval op straat kan gooien? Want als er niets gebeurt, dan sterft de Singaporees uit. Er worden te weinig kinderen geboren. Ja, ze hebben daar een nou, zeggen, dramatisch laag geboortecijfer. Behoort tot de laagste ter wereld: 1,2 kind per vrouw. Terwijl nou ja, de stelregel is 2,1 kinderen zijn nodig voor een stabiele bevolking. En de eerste minister-president van Singapore, de inmiddels 93-jarige Lee Kuan-Yu, die sprak daar vorige week zijn zorgen over uit. Als have een nation hebt, moet je mensen hebben. En je moet jonge mensen hebben om de economie te kunnen drijven. En als je dat niet hebt, zal we gewoon vervolgen naar niks en Lee Kuan Yew, hij zegt ja, als, als nazi, ja, ik heb je mensen nodig... jonge mensen, om de economie te laten draaien, om spullen te kopen. En als je die mensen niet hebt dan los je op in het niets. En hij vreest dat de bevolking over twintig jaar gehalveerd zal zijn. Hij is de, de founding father van het moderne Singapore. En hij hoopt dat de plannen van de huidige regering zullen werken. Want onlangs is er namelijk een nieuw plan gepresenteerd... om de Singaporese bevolking te laten groeien... en de vergrijzing op te vangen. De vergrijzing, of zo, zo, zoals zij het noemen, de zilveren tsunami. En hoe gaan ze er dan voor zorgen in dat plan... dat de Singaporezen meer baby's gaan krijgen? Ja, ze gaan er in ieder geval heel veel geld tegenaan gooien. 1,2 miljard euro omgerekend. Uh, in elk geval krijgen. Uh, er worden babybonussen uitgedeeld gedeeld. Uh, voor ieder uh, nieuwgeboren kind uh, krijgen, krijgen de ouders 3500 euro. Na de, de, voor de derde en vierde kind wordt het zelfs 5000 euro uitgekeerd. En kerstverse vaders die krijgen van de staat een week betaald verlof. Een week? Een week, ja. <laughs> en ze krijgen een tegemoetkoming in de zorgkosten. Want ga je in Singapore naar de dokter... dan moet je veel uit eigen zak betalen. Uh, de minister van Volksgezondheid hierover. Uh, together with the extension of uh, medical to cover congenital and neonatal conditions, uh, this will go a long way to assure our parents and give them a uh, much greater sense of uh, assurance as well as peace of mind with regard to the medical costs of their children. Als het gaat om aangeboren afwijkingen, vroegeboorten... dat zijn natuurlijk heel kostbare aangelegenheden. Zeker voor ouders in Singapore. Maar die, die dingen die worden voortaan gedekt door de collectieve zorgverzekering. En volgens deze minister moet dat de ouders en de toekomstige ouders geruststellen. Want ze hoeven dan niet meer te vrezen voor heel erg gepeperde ziekenhuisrekeningen... als hun kind iets ernstigs mankeert. En wat is de verwachting als deze maatregelen doorgaan... en de babybonus worden ingevoerd, gaan dan de Singaporezen meer kinderen krijgen? Ja, dat is, dat is natuurlijk de grote vraag. Kijk, Singapore is ontzettend duur, heel veel. Bijvoorbeeld 30ers ook met een goede baan trouwens. Die jonge mensen die wonen nog bij aan ouders, want een eigen flatje kunnen ze helemaal niet betalen. Het is echt veel te duur en dat geldt ook voor getrouwde stellen. En aan kinderen beginnen terwijl je nog bij je ouders of zelfs je grootouders inwoont. Ja, dat, dat zal niet echt een, een, een aanlokkelijk beeld zijn voor velen. En dan is de vraag ook nog eens, is er wel tijd voor een baby? Deze Singaporese vrouw denkt namelijk van niet. I think we really work quite long so we don't really have time to um, relax, to have our own time. Yeah, so if you don't even have time for yourself, how do you have time for your kids? Ja, dat vertelde ze aan, uh, aan een verslaggever van het Chinese CCTV News. Ze zegt, ja, we werken al erg lang, we hebben nauwelijks tijd voor onszelf, we kunnen niet eens ontspannen. Hoe moet je dan tijd hebben voor kinderen? Want nergens ter wereld worden zulke lange werkdagen gemaakt als in Singapore. En wat ook speelt, is dat jonge Singaporezen de vijf C's misschien wel belangrijker vinden dan een gezin. While ze de pursuing the material 5 Cs namely cash, car, creditcard, condominium and country club membership they forget the meest belangrijke C which is children. It really is a mindset change that we need our Singaporeans to to get get past. Uh they need to have this mindset that children will complete the family. Ja, de 5 Cs dus eerst uh, het gaat om cashgeld, geld, dan gaat het om een auto, een appartement, een creditcard en meedoen met de country club. Dat vinden ze echt belangrijk. En een gezin beginnen, dat zit niet echt in het systeem van jonge Singaporezen. En Joni Ong, je hoorde haar net eventjes. Zij is van de organisatie I Love Children. Zij probeert daar verandering in te brengen. Zij probeert landgenoten ervan te overtuigen dat een gezin pas compleet is met kinderen. En sinds kort worden er zelfs sprookjes ingezet om dit idee in te prenten. Sprookjes? Sprookjes, de, de Singapore Fairy Tales. Vijftien sprookjes, zoals aspoester en sneeuwwitje, die zijn in een modern jasje gestoken. Dat zijn hippe cartoons. En ze worden op flyers verspreid onder studenten. Het zijn lessen over maatschappij en gezinsleven. En een ervan laat Alice in Wonderland zien. Een meisje met een shirt met de opdruk YOLO. En dat staat voor You Only Live Once, dat weet ik, van Job Cohen. Helemaal goed. Uh, en er staat naast die uh, cartoon, <laughs> staat een gedichtje... Uh, dat beschrijft Alice als een uh, waar feestbeest. Ze smijt geld over de, bank, uh, over de bak. Er, um, en, en, en les voor de jongeren, die de jongeren moeten leren. Uh, de feestbeesten dus eigenlijk is dat de biologische klok, die tikt door. En vrouwen, ja, die zijn na hun dertigste, worden die minder vruchtbaar. Het klinkt nogal belerend. Moet je daarna met, bij studenten komen mee aanzetten? Nou ja, dat is ook wel een beetje de kritiek... Op, op deze flyers. Het is wel wat moraliserend dit soort overheidsvoorlichting. Waarschijnlijk zal het niet heel veel twintigers overhalen om aan kinderen te beginnen. Dus daarom heeft de regering nog een plan om de, de, de vergrijzing op te vangen en dat is meer migranten toelaten. En zoveel zelfs dat de bevolking zou toenemen van 5,3 miljoen nu tot bijna 7 miljoen over 20 jaar. Dat betekent wel dat migranten de helft van de bevolking gaan uitmaken en dat valt niet bij iedereen in de goede aarde. Er werd zelfs laatst gedemonstreerd door een paar duizend Singaporezen en dat is toch wel taak. Uniek in dat land. We willen onze kwaliteit van leven voor ons en voor onze kinderen. En de beste manier om dat te doen. So. Is to grow in our own. Hate. Nee. Die demonstranten ze zijn uh, tegen, tegen uh, immigratie, dus ze zijn bang om hun culturele identiteit te verliezen. Ze vrezen concurrentie op de arbeidsmarkt en ze wijzen op het nu al toch een echt nijpende woningtekort. Maar alle Singaporezen weten dat ja, als geen actie ondernomen wordt, dan wordt hun landje onherroepelijk overspoeld door die zilveren tsunami. Dankjewel. Willem van Noot. Vara. Radio 1 De gids .fm. Elk jaar worden er tienduizenden muskusratten gedood... omdat ze schade toebrengen aan onze dijken. Maar hoe groot is die schade? Om daarachter te komen worden in 117 gebieden in ons land... muskusratten gemerkt en gezenderd. En dan kunnen ze beter gevolgd worden. Sil Westra van de Zoogdiervereniging heeft een muskusrat gevangen. En die kan dus gemerkt worden. Janette Paramoor zoekt hem op in de polder bij Boskoop. Nou, eens even kijken. Er ligt een soort van... Uh, ja, wat is het? Een kooi of zo, hè, in het water? Ja, er ligt hier een uh, kleine muskusrattenkooi op een vlot. Ach, kijk nou. Die hebben we hier uitgezet. We zijn hier in het Veenweidegebied, bij uh, Boskoop. Die hebben we een muskusrat ingevangen. Ik heb nog nooit een muskusrat van zo dichtbij gezien. Nee, mooi, hè? Nee, het is een mooi beestje, zeg. Een mooie, dikke, donkerbruine vacht. Ja, hij is echt geweldig. Uh... Wat lichtere wangetjes... Dat is inderdaad heel kenmerkend voor een muskelstad. Dat ja? hij een dat uh, wit snoetje heeft. Ook met witte, witte snorharen. Ja. Zullen we hem er eens uithalen? Ja, doen we. Ja, hij, hij zit best wel relaxed te kijken. Hij heeft ook wat wortels om zich heen, zie ja, ik. Dat is ik. wel rustig, <laughs> ja. Ik het hele ding maar even op de kant. Ja. Dus dan haal ik de kooi van het slot En we het kooitje mee deze kant op. Nou, ik heb hier een, een, een, een handling cone, zoals het ding heet. Het komt, uh, komt uit Canada. Daar hebben we afgekeken van een uh, Canadese bioloog. Een soort fuik lijkt het wel. Het is eigenlijk een soort, ja, ik noem het een hanteerzak. Er zit een ijzeren tuit aan ja. uh, en daar loopt hij zich in klem. Het is een soort fuikje eigenlijk. Ja. En uh, nou goed, Dat zorgt ervoor dat je het beest goed kan hanteren en kan merken... zonder dat je zelf gebeten wordt. Ja. Dus we gaan eens proberen om hem in die zak te krijgen. <lacht> Terwijl ah, jij met die hanteerzak bezig bent, eh, staan hier ook twee heren van het rattenbeheer, hè, West en Midden Nederland. Dit is een proef, die ratten worden gemerkt en dan weer teruggezet. Het is bioran, waarom is dat? De opzet van de proef is om te kijken dat als je meer of minder velduren in een gebied maakt, er wordt gekeken de komende drie jaar of het aantal uren wat hij maakt, of dat Daadwerkelijk invloed heeft op de populatie muskusratten. Alsof dus je er meer of minder wegvangt. Dat bedoel je. Eigenlijk. Precies, ja. precies, om te kijken hoeveel er uiteindelijk overblijven bij een bepaalde input en vuilturen. Ja. Ja. Want uh, muskusratten, hè, dat weet iedereen, brengen schade aan aan dijken, dat willen we niet. Maar de vraag is: hoeveel? Dat weten wij we eigenlijk niet precies. Hè? Ja, ja, inderdaad. In het verleden hadden we heel veel muskusratten, en was er ook veel schade. En die schade is in de tijd allemaal. Gerepareerd. En er is nooit bijgehouden hoeveel schade dat nou eigenlijk was. Hans Koopmans, jij bent uh, een echte bestrijder. Hè? Jij gaat elke dag het veld in, dus jij ziet dat ook met eigen ogen. De, de, de schade die hier ontstaan is, als je hier de oeverkant uh, ziet... Die, ja. die heeft natuurlijk uh, normaal gesproken recht gelopen. Daar is in de loop der jaren is er al anderhalve meter... Is daar van weg... weg uh... Al die verzakkingen hier, is dat... En Die zitten nu tot hier. Maar goed, afgezien daarvan... Ja, er is natuurlijk toch wel veel kritiek... Hè? Of in ieder geval veel discussie over... Moet je dat nou jaar in, jaar uit doen? Hè? Tienduizenden van, ja... Toch deze schattige beestjes... Die een hele nare dood sterven, volgens mij. Dat is natuurlijk hoe je er tegenaan kijkt, maar de methode die wij gebruiken... Ja, die zijn allemaal wettelijk, is dat allemaal uh, afgetikt. En, ja, wij doen dat zeg maar, op een uh, zo'n diervriendelijke uh, methode. Ja. Dan gaan we even naar de hanteerzak. Even los. Kijk, nu zit het beest zit hij vast in de tuit. Dan ga ik nergens naartoe. Maar het is een kleintje, en hij zit met zijn achterpoten al uh, door de tuit heen. Dan gaan we kijken of we zijn oortjes kunnen vinden. Even kijken, hier zien we het oor. Oh, een kleintje, hier. Het is een beetje een priegelwerking. Die merkjes zijn ook, uh, zijn ook erg klein. Oh ja, ik zie het, ja. Nee, ook hier een tangetje. 105 krijgt hij. Wat zie, je ik dan? Zo, in het door? En als hij weer teruggevonden wordt... dan ja. krijgen jullie een beeld van ja, hoe ja, dus hij zich dus verplaatst? het is heel belangrijk dat uh, de bestrijders in een gebied... waar uh, levend gevangen en gemerkt wordt... dat die beducht zijn op uh, o mm -hmm. Dan melden ze dat terug en dan komt dat in een landelijke database... Mm -hmm. En uh, uiteindelijk uh, nou, leveren die gegevens heel veel uh, belangrijke data op uh, over uh, de verspreiding van, van muskusratten. Je bent klaar met merken, zie ik? Oh. Uh, ja, ik heb uh, nu het beestje voorzien van, uh, van Rome aan beide kanten. Mm -hmm. Maar goed, dat uh, was het dan voor hem. Oké, okay, uh, dus hij kan terug? Hij kan terug. Nou, zullen we gauw doen dan? Want hij ligt er nu toch wel een beetje zielig bij, vind je ja, niet? Ja, gaan we doen. gaan we hem uit de zak halen. Goed. Nou, gaat hij dan. 105 mag weer uh, terug naar huis. Pjanet Paramore. In gesprek met Sylwestra van de Zoogdiervereniging over de muskusrat. En laat je niet afschrikken door de term rat. Want het zijn eigenlijk geen ratten. De Belgische term waterkonijn komt dichter in de buurt. En dan worden ze ook gegeten. Het is eigenlijk heel zacht vlees. En ik haal van Smulweb een recept... Uh, twee muskensratten, gefileerd in stukken gesneden. Vijf eetlepels boter. Anderhalf kopje zure room. Een derde kop azijn. Vijf gesneden shallotten. Zout en peper naar smaak. Een halve theelepel tijm. En andere kruiden naar smaak. En dan heb je werkelijk dan heb je iets verrukkelijks in een stoofpot. Moet twintig tot dertig minuten bereid worden. En het is een pittig gerecht. Save me from drowning in the sea.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 The barrel level gone And feel the moon Replace the sun Everything we've ever stolen Has been lost, returned Or broken No more dragons left to slay Every mistake I've ever made Has been rehashed And then replayed As I got lost along the way Bum, bum, bum, bum I'm drowning in the sea Beat me up on the beach What a lovely holiday There's nothing funny left to say Jawel, Robbie. Robbie Williams en de Road to Mendeley. Wat zei je? Welk jaar zei je? Ik zei 2005. Eerlijk gezegd weet ik het niet. <laughs> ik zoek me <mijn> suf. <laughs> <laughs>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 Je hoort dat het werkt. Een radioreclame voor radioreclame. Sinds 18 maart te horen op alle belangrijke Nederlandse radiostations. In totaal zo'n 40. Over macht en onmacht van radioreclame praat ik met uh, Charles Borman. Charles, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Jij zit zelf in de reclame. Hebben jullie op dit moment ook een radiospot lopen voor een klant? Ja, uh, er loopt op dit moment een commercial waarbij wij ook onze bijdrage aan hebben geleverd voor uh, de stichting Kinderen Kankervrij. Grote actiecampagne ontwikkeld uh, mede door ons uh, met als titel Draag je steentje bij tegen kinderkanker. Uh, onder, leiden, onder leiding van campagneleider Fransje Bauer. Doel is om een heel groot kinder-oncologisch uh, centrum te gaan bouwen. Uh, uh, het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En met de bouw moet het mogelijk worden... om het genezingspercentage van kinderen die lijden aan kanker... van 75% naar 95% te brengen. Dus dat maar is heb jij geval. nou, een, een, een mooi doel... heb ja. jij nou enig idee waarom ze de, de radioreclames zo opvallend en massaal in de etalage willen zetten op dit moment? Ja, er is natuurlijk wat aan de hand. Uh, kijk, uh, ook uh, de, daar slaat de crisis toe, om het zo maar te zeggen. Het probleem is dat de bestedingen zijn afgenomen. De bestedingen in reclame gelden die op de radio worden besteed. Uh, daar heeft het RAP, dat is het uh, radio... Adviesbureau uh, uh, komt altijd met die cijfers. Yeah. En uh, er blijkt dat in 2012 uh, een groot bedrag, 218 miljoen euro, is besteed aan radioreclame. Maar dat is toch een daling ten opzichte van 2011 van 6,5 procent. Vooral in de tweede en derde helft van het uh, afgelopen jaar, in 2000, uh, of het tweede en derde kwartaal van 2012, is het uh, hard achteruit gegaan. Yeah. Dus het is belangrijk voor, uh, voor deze organisatie om uh, radioreclame weer goed op de kaart te zetten. En in het spotje dat we net hoorden, worden we nota bene uitgedaagd om de radio uit te zetten. Ja klinkt goed, je, het blijft spannend, je hoort het ook, ja. maar het is wel een groot risico natuurlijk. Hè? Want mensen zetten er misschien wel uit. Nou, dat is, het, uh, dat, is, uh, dat is het gekke, dat gebeurt bij radio veel minder en dat willen ze eigenlijk ook aangeven met deze campagne. Uh, he, die stiltes die ze eigenlijk uh, met opzet in die commercial brengen uh, en, en, en ook de oproep om het volume dan maar uit te zetten, of hem helemaal uit te zetten, op een andere cent te zetten, maar dat gebeurt niet. Dus dat geeft ook wel weer de kracht aan van uh, radio als, uh, als medium uh, en dat willen ze echt laten horen. Er is ook nog een andere factor. Variant. en dat is dat je met name gaat zitten op uh, de onbewustheid. He, dus dat je heel vaak onbewust toch allerlei signalen uit radioreclames opneemt. En uh, met name het, de soundlogo, we hebben keer al even over gehad, dus het geluidje wat je herkent en wat je meteen een goed gevoel geeft behorend bij een bepaald merk. Om de volgende boodschap duidelijk te maken, vragen wij je om je nu even niets voor te stellen. Nou, dan horen wij natuurlijk de zoetgevorste geluiden van Toets Tielemans. Maar waar denk jij nu aan, Felix? <laughs> Welk merk denk jij? Ik eet het vrijwel nooit. <laughs> Worst. Maar het is wel de tijd van het jaar. Ja, het is, ja zeker. Vooral buiten nog. Maar nee, het is, dit is het geluid van Unox. En uh, je krijgt er meteen een bepaalde associatie bij. En dat is heel krachtig bij radio. Dat auditieve element. Je hoort het en je denkt... hé, hey, dat is Unox. Uh, ze laten ook geluidjes of soundlogos horen van McDonald's of van Albert Heijn. En dat is uh, de andere helft van deze campagne. Dus je hoort het eigenlijk onbewust... Ja, en, en dat onbewuste, dat is, daar is ook onderzoek naar gedaan... door uh, uh, uit het uitzend Mindshare en Radio 538. Dat hebben ze in uh, november 2012 gedaan. En uh, het blijkt dat dat heel krachtig werkt... Uh, um, Blijkt zelfs zo te zijn dat als je niet bewust bent dat je die geluiden eigenlijk hoort, in feite je ook minder argwaan hebt richting die reclameboodschap. Je verdedigingsmechanisme wordt als het ware uitgeschakeld en je staat dus als het ware ook meer open voor zo'n reclameboodschap. Dus je gelooft het eerder dan televisiereclame? Uh, dat je die weer ziet. Nou, ik wil niet zeggen dat je het, dat, ik zeg niet dat je het eerder gelooft. Ik zeg wel dat. Uit het onderzoek van Mindshare en Radio 538 blijkt... dat het auditieve, dus het geluidselement van een commercial... heel belangrijk, eh, belangrijk is. Sterker nog, als jij naar de tv zit te kijken... en er, eh, het reclameblok komt... en je loopt even weg om een kopje koffie te halen... een toosje te smeren of een blokje kaas te halen... en je blijft toch dit geluid horen... dan werkt dat heel erg krachtig. Dat, dat, dat is wat gaat... ik altijd doe, ja, bij ja. televisie-reclame. Ja, ja, dus dat heeft, het, speelt een heel belangrijke rol. Dus die soundlogo's zijn heel belangrijk. En misschien wordt televisie ook daardoor wel een meer auditief medium, omdat je ook heel vaak met een second screen zit, met je iPadje... en je helemaal niet naar het beeld meer kijkt, maar naar een ander beeld kijkt... en toch die geluiden hoort. Maar hoe effectief is radioreclame nou? Nou, radio is een heel interessant reclame-medium. 92% van alle Nederlanders luistert iedere week eh, naar de radio. Gemiddeld drie uur per dag. Mannen tussen de 20 en 50 jaar zelfs vier uur per dag. Uh, luisteraars hebben ook vaak een hele sterke band met hun radiostation. Zijn trouw aan hun zender. Staan ermee op. In de auto, op het werk. Gaan ermee naar bed. Uh, die hoge luistertrouw. Uh, die is ook heel sterk doelgroepgericht, Dus je hebt een hele grote trefkans bij die doelgroep. We noemen, zeggen dat dan ook, radio realiseert een hoge contactfrequentie. Het, heeft, het is ook heel zetbestendig. Je hebt niet snel de neiging om even weer weg te zeppen. De plaatsings- en productiekosten zijn relatief laag. Uh, en radio is een snel en flexibel uh, medium. Uh, je kunt heel snel, kun je, met een korte voorbereidingstijd, kun je inspelen op de actualiteit. Charrel, over de reclamecampagne voor radioreclames. Graag tot volgende week. Tot volgende week, Felix. En vanavond op televisie, tegenlicht met de reportage Belastingparadijs. Dat is heel toepasselijk op de dag van het akkoord over Cyprus. In tegenlicht komen constructies voor als de Cayman Special... de Double Irish en de Dutch Sandwich... Duid op de landen waar je veel waar krijgt voor je spa -centjes. Nederland dus ook. Tegenlicht onderzoekt de routes en ontdekt dat er 32.000 miljard dollar mee wordt verdiend. Ik herhaal 32.000 miljard dollar. Russen opgelet. Om vijf voor negen op Nederland 2. En wilt u weten wie wellicht de volgende premier van Engeland wordt? Kijk dan naar... Die Irresistible Rise of Boris Johnson. Hij is sinds 2008 de conservatieve burgemeester van Londen... maar heeft zich zeer populair gemaakt. Ook onder links van oudsher sterk vertegenwoordigd in de Engelse hoofdstad. Om tien uur op BBC 2. En wie loopt hier binnen in plaats van Jurgen van den Berg? Die Plach. Plag. Ja, Jurgen is even lekker met vakantie. Ja, Mag ik, doen, een ga lunchen? ik ga lunchen en Stand.nl doen. Wat zit er hier? Uh, gaat over de plezierjacht. De plezierjacht moet verboden worden... Zo uh, aardig, denk ik. En wie, wie komt daarvoor? Welke botenbezitter hebben jullie uitgenodigd? Ja, dat is inderdaad onder de jagers het gezegde. Plezierjacht vind je alleen in de haven. Wij kennen geen plezierjacht. Dus we hebben de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging te gast. Het gaat een beestje schieten. En uh, verder hebben we het straks in het mediaforum over allerlei juridische zaken... die binnen de omroepen en in de media spelen. Met Katikine Kel en de Koeman.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 Vanavond in Tegenlicht, een reis door de financiële schaduwwereld van het grote geld. De Tax-Free Tour om 9 uur bij de VPRO op Nederland 2. Alsjeblieft, schat. Oh, leuk. Een abonnement op de dierentuin. Ja, gekocht van de energierekening. De energierekening? Uh -huh. Maak van je energierekening een bespaarrekening.